Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. In het oosten van Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen door noodweer. Zo'n 200 anderen raakten gewond. Zware regen in het gebied heeft huizen en oogsten verwoest. Vijf familieleden kwamen om het leven toen het dak van hun huis instortte. Veel Afghanen boden na het noodweer in het ziekenhuis zichzelf aan als bloeddonor voor de slachtoffers... In mei kwamen in Afghanistan ook al 300 mensen om het leven na zware regen. Peter Erde Vries heeft sinds vanmiddag een monument op het Leidseplein in Amsterdam. Het zijn twee grote bronzen handen. Het monument heet Tegen alle stroom in, want zo was hij, zegt zijn dochter Kelly. Hij was de man die net zo lang zocht tot hij wist aan welke boom hij moest schudden. En als het nodig was, kon hij dat schudden ook erg lang tegen alle stromen in. De Vries werd drie jaar geleden neergeschoten vlakbij het Leidseplein in Amsterdam. Mogelijk in opdracht van crimineel Ridwan Taghi. Hij overleed negen dagen later. Op de maan is voor het eerst een grot ontdekt. Dat zeggen wetenschappers die oude radarbeelden van de maan hebben geanalyseerd. De grot is niet ver van de plek waar Neil Armstrong in 1969 als eerste rondliep op de maan. De wetenschappers denken dat er op de maan nog honderden andere grotten zijn. Een bijzonder moment voor Stijn van Elf tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Bij het optreden van Roxy Dekker stond hij met een bordje vooraan bij het podium. Wat stond er op je bordje? Mag ik huisfeestje meezingen op het podium? En dat is jou gewoon gelukt? Ja. Besef je wel hoe bijzonder het is? Ja. ja. En wat staat er aan de andere kant van je bord? Ja, Roxy, I love you. Is dat ook zo? Ja. Je bent al een klein beetje verliefd? Ja. ja. Er zijn nog de hele week optredens tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En vanavond bouwen de Wodan Boys Gold Kimono en Snollebollekes een feest in Nijmegen. Het weer, er komt regen aan vanuit het zuidwesten. Zo rond Groningen is het nog droog, maar vannacht overal buien en ook onweer. Morgen begint de dag droog, maar smiddags volgt er toch weer regen. Dan is het een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We'll destroy our illusions! Was this all for naughty?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 De studio met de in Haarlem wonende Sten Govers. En Sten is gitarist en zanger, of beter gezegd grunter en brulboei van maar liefst drie bands. Waar we het vanavond over gaan hebben en muziek van gaan horen. Sten, van harte welkom bij Play It Loud en leuk dat je langs wilde komen. Ja, tuurlijk Marcel, uh, thanks dat ik hier mocht zijn. Ja, graag gedaan. Superleuk. uiteraard. Ja, zeker leuk om je hier te hebben. Eerste keer in de ZFM studio. Ja, zeker. Nou ja, ik ben hier nog uh, eerder een keer geweest met het hip -hop project, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Dus dat was, dat was, dat was even, uh, even teruggraven. En heel wat anders ook. En heel wat anders. Ja. Dus maar uh, eerst een keer uh, Play It Loud. Ja, of, uh, cool. Dus man. Top. Ja, nou ja, welkom. Heel ik uh, ben Thanks. hartstikke blij om je hier te hebben. Super gezellig. En uh, zoals altijd begin ik natuurlijk elke uh, uh, uitzending van live met de vaste vraag. Uh, zou je je even willen voorstellen, ook uh, voor de mensen die uh, niet bekend zijn met jou en je muziek? Zeker, met zeker. welke band je dus onder andere actief bent? Zeker, ik uh, ben Stan. Ik ben, uh, nou ja, Brulboys zoals je net al zei <laughs> van, uh, van uh, drie bands. Uh, meerdere bands gehad ook. Ze noemen mij altijd de man met duizend bands. Okay. Maar uh, op dit moment uh, actief uh, voor Ecoside en Deep uh, Root. En Deep Root. En, en, en, ja. Uh, ja, en Ecoside is een oldschool dead metal band. Die bestaat al langer dan tien jaar nu alweer. En Deeproot is een uh, nieuw deadcore project. Dat uh, ik met een aantal uh, vrienden uit de grond heb gestampt. Uh, sinds uh, begin 2024. Oh, wow Dus uh, daar zijn we hard op aan het timmeren. En uh, ja, zelf uh, ga ik al meer dan tien jaar lang mee in de scene. Ja. Dus dat is super tof. En uh, nou ja, goed. Uh, je, je kan me... Uh, ja, wat is het? Uh, aanstaande zaterdag vinden in Eindhoven. Val ik in voor een band uh, Braces. Okay. Uh, ook een deadcore band. En uh, ja, ik ben helemaal van de deadcore. Dead metal. Uh, eigenlijk gewoon metal in het algemeen. Uh, elitair is er helemaal uit. Uh, ik vind alles leuk. Ik uh, kom op veel concerten. Ja. Uh, ik luister veel naar naar metal en uh, andere soorten muziek. Dus uh, ja, gewoon muzikant, hart en denk ik. Net, uh, dat is duidelijk uh, te horen. Nee, Leuk, man. Super. Uh, vanavond gaan we uiteraard uh, uitgebreid praten over al deze bands... en uh, de muziek uh, die je hiermee hebt gemaakt uh, en uitgebracht. Uh, tussen onze gesprekken door zal ik een selectie van nummers... Uh, van deze bands draaien. Met name singles die al van jouw album en EP-releases uh, afkomstig zijn. Om even een goed inzicht te krijgen van wat je allemaal hebt gemaakt. Uh, zoals altijd begin ik elke uitzending stevast met de uur openen. Ofwel een lekker nummer om het spits af te bijten. Met dit nummer gingen we... Heel terug in de tijd, namelijk naar het begin. Uh, naar 2013. Uh, we hoorden jouw eerste en belangrijkste band. Dus I Ecoside uh, met het nummer Eye of Wicked Sight. De, de titeltrack van jullie eerste album. Yes. Uh, wanneer en uh, hoe is het allemaal begonnen voor uh, Ecoside? Voor Ecoside? Uh, op een slaapkamer van de drummer. Oh, oké. Okay. <laughs> dus uh, ja, met hele kleine versterkertjes. Met uh, gitaartjes van 100 euro. En ja. uh, samen een beetje gaan jammen. Ja. Uh, Bas, de drummer, die uh, drumde al een tijdje. En uh, hij heeft me ook een beetje into the to the metal scene in into the metal gekregen ook wel. Vanuit ja. huis kreeg ik niet echt heel erg mee, harde muziek. Nee. Dus het was vooral de, de vriendenkring. En uh, nou ja, wat ik zeg, hij was drummer ik was helemaal lijp van uh, games zoals uh, Guitar Hero en uh, Tony Hawk oh, ja. en zo Daar dus kwam hele een een beetje... muzieksmaak vandaan. Ja, zeg maar. En uh, Van Bastel een aantal uh, bands meegekregen. Uiteindelijk zelf gitaar gaan spelen met hem. Ja. Veel gaan jammen. En uh, op die slaapkamer is, uh, is het, het nummer wat je net hebt gehoord. Uh, geschreven. Oh, wauw. Wow. Dus, uh, ja. <laughs> eigenlijk het hele album ook. Dat hebben we daar allemaal zelf. gemaakt. Ah, ja. Nou, die ja niet ja. eens in een studiootje. Nee. Van, nee. Gewoon in de nee. slaapkamer. Ja, de en dan album. echt met papier. Pen en papier er nog bij van riff A. En dan gaan we naar riff B. En dan gaan we dit doen. En dan hebben <laughs> we het helemaal uitgewerkt. Elke keer repeteren. Naar huis gaan. Lyrics schrijven. Ja. En, dan, en dan weer, uh, ja, weer oefenen. En uh, ja, met eigenlijk uh, mini, minimale apparatuur. Ja, ja wat ik zeg de computer ofzo. Uh, alles gemasterd. En nee, mixen, nee ook niet. Het, nee, was nee, nee. nee niet echt. Nee, op, nee, nee, zeker niet. Nee, nee. We, was gewoon, nou ja, we hadden er ook geen geld voor. Want we nee. we, we, we, we, ja, dat is alweer uh, meer dan tien jaar terug. Dus toen ja, was ik like, uh, 17 of ja. Dus nee, echt. We hadden geen verstand van hoe we het eigenlijk moesten doen. Dus we hebben het hele album toegeschreven. En hebben uiteindelijk like FIFA. Door middel van wat showtjes spelen en contacten hier en daar uh, zijn we uiteindelijk naar uh, Drenthe gereden. Oh. Daar hebben we bij de gitarist van uh, Massive Salt uh, opgenomen. Oh, ja. Toen een Dirty Bird uh, studio zoals oh, we ja. toen nog. Aha. Dus uh, heel leuk. Ja, daar gaan die gasten van, uh, van Cryptosis, Distillator, een beetje die bands en zo daar, uit, het, uh, uit het oosten gaan daar ook, uh, of gingen daar ook heen. En ah. dat, is, uh, dat is nu weer helemaal anders hoor. Maar ja, <laughs> zo okay. is het ontstaan. En zo oh, zijn wow. we die studio ingedoken ja. en hebben we dat hele eerste Daarom album was, uh, opgenomen uh, met de met drieën toen nog. Wauw. Maar jullie begonnen uh, oorspronkelijk volgens mij als Trash Metal Band, klopt dat? Ja, ja. ja zeker. Je, uh, ja. je de stijl uh, op het uh, debuut naar de old school metal, zeg maar. Klopt, ja. Threat we hebben brood. in uh, 2012, 21 december, 2012 Doomsday, hebben we nog onze, de, onze demo gereleased. Oh, oké. Okay, yeah. Dus uh, maar, uh, dat hebben we wel allemaal zelf toen opgenomen via de, de vader van uh, onze drummer. Oké. Okay. En die, uh, die uh, ja, ging gewoon ergens staan met een pakket uh, microfoontjes. Hebben we het allemaal opgenomen en uh, lekker een beetje, een beetje à la Black Metal gemixt, zeg maar. Yeah. Een paar microfoontjes in de ruimte en, en gaan. Ja, yeah, klinkt onwijs vet trouwens. Het ja, gelijk is prima voor, die, voor jullie uh, ja, voor die tijd ook. En voor, uh, voor jullie leeftijd en alles is best uh, een goede kwaliteit uh, inderdaad. En, en de, de, de stijl oldschool death metal wat jullie dus spelen... past dat beter uh, of bij jullie? Of was daar een andere reden voor dat jullie zo geswitcht zijn van trash naar death? Nou, ik denk dat we wel uh, sowieso ziek metal altijd wel als een soort uh, trap... waar je steeds mm -hmm. uh, zwaardere genres ontdekt en gaat ja. luisteren en zo. En uh, de, de stijl death metal die we hier spelen... denk ik ligt niet heel ver af van de trash metal. Zeg maar. Het is nee, een nee. beetje ge, geïnspireerd door Uli Def, ja. uh, Pestilence, uh, Morgoth, Site, Oude Camel Corps, ja. Dus dat ligt, dat, dat ligt redelijk dicht bij de uh, tref Metal oh, randje nee. natuurlijk. En uh, ja, je gaat gewoon als, als ja. jonge jongen leer je al die wens kennen en uh, ja. word je geïnspireerd. En dan denk je, jongens, uh, ga het tandje harder, zeg maar. Ja. En uh, daar zullen we een tijdje blijven hangen ook al in die stijl. Uh, ja. Dat is wat tof. Nee, wel tof. Vet man, ja. ja. Je zei net al uh, de liefde voor uh, metal muziek hoe is dat begonnen? Ja, je, je speelde dus uh, voornamelijk Guitar Hero en dat soort spelen. Uh, ja, ja. Voor, waar ben je mee opgegroeid qua muziek eigenlijk? Uh, mijn vader luisterde veel house. Uh -huh. uh, Nederlandstalig werd veel gedraaid oh. ook uh, bij ons uh, thuis. Dus, uh, maar ook niet uh, heel erg... Uh, ja, niet echt heel erg muzikale familie of zo. Okay. Het is allemaal later dat ik die gitaar oppakt. is, dus mijn familie het ook... Uh, ook eigenlijk doen. steeds meer gaan ontdekken, zeg oh. maar. En dan niet in de metal, hoor. Meer nee. een beetje de sing songwriter hoek oh. Een beetje Kaka-country is ook hartstikke oh. leuk. Oh. Ja. Dat vind, vind ik ook zelf hartstikke tof. Ja. Maar uh, het is wel grappig hoe je dat, hoe je dat ook kan inspireren. Dat je jonge jongen, uh, inderdaad zo, je ouders of je vrienden... inderdaad kan inspireren ja. om ook muziek te maken. Zeker, ja. En uiteindelijk werd het allemaal gewoon steeds muzikaler. En, uh, nu zijn er meerdere mensen in de familie die, uh, die muziek maken... of muziek okay. spelen in de vrije tijd. Misschien niet allemaal in een bandformatie... of professionele formatie, maar wel voor de hobby, de hobby ook. Ja, zeg maar. ja precies ja, ja, ja en de uitlatklep Lachen. ja nee, het is ook uh, inderdaad een, een, een lekkere uitlatklep en muziek zeker. maken ja, zeker absoluut nou voor jullie natuurlijk helemaal uh, zeker de de coronatijdperk he. we hadden het er ja. net al over dat ja voor jou nu ook een, een goede uitlaatklep is uh, geweest uh, voor ecosight. Absoluut. Ja. Ja, ja, Eigenlijk een soort. Uh, we zijn met ecosight hebben we een beetje op en aan uh, gestopt. Wel, uh, wel, bezig geweest. Uh, niet spelen, wel spelen. Eigenlijk van alles nog wat. En die, uh, ja, die coronatijd heeft er ook gewoon weer voor gezorgd dat, dat eigenlijk de hele scene gereset is. En, ja. uh, ja, ik merk ook al gewoon echt een hele erg resurgence voor, voor Ecosite. Dus we hebben vorig jaar een nieuw album gereleased met Amorphosis. Ja. Heel moe in de, in de old school Florida dead metal style. Ja. En we zijn nu een beetje andere kant op aan het gaan, maar daar komen we later. Daar met. komen we straks nog op terug. Zeker, we gaan het ook ja. uitgebreid nog hebben over dat album. En, en wie was of is verantwoordelijk voor het schrijven van de muziek en de teksten voor Ecosite? Ben jij dat? Of? Uh, ik deed alle teksten, ja zeker. Ja? Uh, uiteindelijk wel met een beetje invloed en hulp van, uh, van Bas, de drummer. Uh -huh. En eigenlijk ook met met Bas, voornamelijk alles geschreven. Ja, um, ja en daar, weet je, we, we maken altijd, ik noem het altijd een skeletje, mm -hmm. als in een nummer, zeg maar. En daar, daar mag iedereen dan overheen passen. Ja. En dan <laughs> passen we, het er, passen we het een beetje aan. En dan, uh, ja, uit, zo zijn uit, eigen invloed, Precies, maar. Ja. ja. En dan komt er uiteindelijk wat cools uit. Of weet je, soms zit ik ernaast, of soms slui elkaar de hersens in. <laughs> en dan, uh, ja, maar uiteindelijk wat er uitkomt is, uh, is wat belangrijk is. Ja, zeg maar, precies. zo doe ik dat met al mijn bands wel. Uh, ook belangrijk dat je iedereen erbij betrekt. In ja, zeker. Ja. En soms ben ik ook, ik ben in bijvoorbeeld. Deep root. Zeker niet de, de main songwriter. Daar uh, schrijf ik alleen de teksten voor bijvoorbeeld. Okay. Ja. Maar uh, het is wel als de gitarist dan een nummer heeft geschreven en dat wordt opgestuurd. Dat we er echt wel wat over mogen zeiken en ja, over mogen klagen. Dat je met, uh, okay, met elkaar yeah. zeg maar, er wel komt. Dat het wel ja. van iedereen, uh, dat de muziek van iedereen is. Zeg maar. Dat is uiteindelijk wel, uh, wel het belangrijkste. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. En op wat voor vorm dat ook is. Hè. Dat, dat, dat, dat kan ook zijn van uh, ik, ik, ik maak een riff en ja, iemand anders speelt hem in... maar die speelt hem net wat anders. Weet je wel. Dat, ik vind ja. dat dat ook al toevoegt. Zeg maar. Je ja. kan een main songwriter hebben. Dat is sowieso al belangrijk. Dat ja. Niet meer dan drie mensen worden, nee, denk ik. Dan en een band. Misschien een soortje, ja. ja, En ja. dat je gewoon uh, de taken goed verdeelt. En dat is ook, met muziek maken is dat ook gewoon, uh, is dat gewoon belangrijk. Ja. En dan uiteindelijk rolt er gewoon een vet eindproduct uit. Dat uh, hoorden we zeker. Ja. En daar gaan we nog steeds meer van horen uiteraard vanavond. Uh, waar haalden jullie de inspiratie vandaan... voor het schrijven van Eye uh, of Wicked sight, uh, Voor het album überhaupt. Uh, zit er bijvoorbeeld... een een bepaald verhaal achter of nou, ik denk niet zozeer een verhaal. Nee. Maar uh, nou ja, wat ik net al zei, socio Def natuurlijk. Uh, vooral de, de breaks. Midden in de nummers waren altijd veel van die loopjes. Die, uh, mm -hmm. die Def ook veel speelden. Uh, voor de Nederlandse bands denk ik uh, Pestilence. Mm -hmm. Massacre uit uh, Florida, ook heel groot, groot invloed van Ive Wicked Side. Ja. En ook een beetje de, de, de thema's van, van Massacre vooral. Een beetje heel erg Lovecraft-inspired. Oh, ja. Dat we die leeftijd waren en we kwamen achter oh, de verhalen oh. van Lovecraft en zo uh -huh. met allemaal octopussen Cthulhu en. Uh, en Space Aliens. en uh, <laughs> Ja, we houden van ja, ja, ja, science, science fiction, horror ja. en zo. Dat is echt een van onze grote liefdes, denk ik. Nog steeds ja. wel, hoor. Uh, ik betre, denk ja. dat we met, de, met de nieuwe dingen wat van afwijkt Ik denk dat je er misschien wat meer bij Dieproot moet zijn... voor de science fiction nu. Ja. Maar uh, ja, dat, dat was toen gewoon... We, we wouden het niet heel... We waren niet politiek of, of serieuze teksten of heel gory. Het was, nee. Dat is gewoon meer een beetje fun, ja. funky, uh, pulp, uh, science fiction eigenlijk. Dus ja, uh, ja daarom daar, daar, geïnspireerd. Ja, maar. absoluut. HB, Lovecraft. Okay. Lovecraft, zeker, yes. zeker goed. Uh, zoals gezegd was het jullie uh, eerste album. Uh, was het moeilijk om dit album te produceren? En uh, hoe hebben jullie dit destijds gedaan? Nou, je zei het al, hè? de studiootje ingedoken. Ja. En, um... Zeker, ja. Het is dus allemaal geschreven op die slaapkamer. Ja. <laughs> Dat sowieso. En uh, eigenlijk heel oud touwtje. Dus gewoon met pen en papier. En uiteindelijk uh, naar Drenthe gereden om het ja. op te nemen. Zelf uitgebracht eerst. Ja. En vervolgens uitgebracht uh, via Supreme Chaos Records uit Duitsland. En die oh. heeft het gedrukt op uh, cd oh, oh. en vinyl. Ja. Uh, daarna ook uh, merchandise natuurlijk gemaakt. Patches, uh, shirts. Wow. Dat soort dingen, ja. ja. Daar waren we als uh, 18-jarige uh, jongens toen heel blij mee. Ja, ik kan me voorstellen. Heel tof, ja. ja Gaaf, zeker zeker. Uh, en jullie hebben ook uh, een viertal nummers uh, van dit debuut... zelfs opnieuw opgenomen dit jaar. vanwaar uh, ja. Van waar deze keuze... waren jullie niet uh, tevreden of helemaal tevreden... Zeker met wel. Staat, of dat wel? Zeker wel, ja. dat hebben we een nieuwe touch aan geven ja, ja, zeg maar. We willen met de nieuwe plaat echt wel een andere kant op. Ja. Misschien meer de Swedish death metal kant op, zeg maar. Meer de entombed, ja. uh, unleashed, grave-achtige ja. sound eraan geven. Ja. Dus we hebben eigenlijk... Uh, en bladbef vooral moet ik zeggen. Ja. Een van mijn favorieten. En, uh, ja, dus we wilden eigenlijk die, kijken of we die nummers uh -huh. uh, in die stijl konden maken, zodat, oh. we ook, uh, zodat we ze eigenlijk samen met de nieuwe nummers live kunnen combineren. Okay. Omdat we dus ook, uh, ja, zoals we op de, zoals we op de remasters gedaan hebben, mm -hmm. zeg maar, spelen we dus ze nu ook live. Dus okay. het is net een andere tuning, net een andere sound. Maar het zijn nog steeds dezelfde nummers. Ah, oké. Okay. Wat zwaarder of hoe noemen we dat? Uh, ja, meer Swedish death metal. Ja, precies. Ja. Eigenlijk bekende... kijken of we die Florida-stijl helemaal ja. naar Europa kon halen. En ja. dat we dan die uh, Europese toon kon geven. Ja, ja. zeker. Uh, wordt dat uh, ook uh, gewaardeerd? Uh, ja, ik uh, ja. Uh, denk, uh, ja, het denk het wel. Ja, positieve reacties uh, gekomen ja. op de nieuwe versie ervan? Ook de vraag al, inderdaad van waren jullie niet tevreden met de oude? Zeg maar? ja. dat, die, die kwam ook al naar voren ja. Alleen het, het, het is echt uh, wat ik zeg, nou, meer om het te combineren met, ja. de, met de nieuwe kanten die, die we op willen. Maar ja, zwaarder. Hm, de, de, ik denk dat het allebei zijn eigen charmes heeft wel. Uh. Ja, precies. Ja. Het, is meer, het is meer de gruizige kant hè, van de soortjes ja. death metal. Natuurlijk. Ja. Het heeft een aparte uh, basal geluid natuurlijk. Klopt, ja. En dat hoor je dan ook terug in, uh, in jullie gitaars, Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja Die werd ook zeker gebruikt, alles getuned. Ja, die, uh, ja. Die, die, ja Ook uh, naar beneden getuned. Dus we stonden eerst in D-standaard. Daar staat bijvoorbeeld Def ook in, in Pestilence. En nu zijn we naar B-standaard gegaan, waar Entombed ook in speelt. En die zal ja. inderdaad, dat HM2-pedaal, alles, op, uh, alles oh, uh, op tien en uh, gaan, zeg maar. Dat je echt dat, uh, dat crushende toontje krijgt. Kenmerkende ja, uh, Swedish. Precies. We ja. uh, willen ja. iets meer daar uh, heen tillen, ook voor de nieuwe plaat, denk ja. ik. Dus uh, dat zullen we zo doen. Okay. En uh, die vier nummers zijn alleen digitaal uitgebracht, geloof ik? Ja, ja. Niet zijn er nog van plan om dat fysiek uit te brengen op de, hmm, de deur? Of, uh? Ik denk dat we voornamelijk focus op, uh, op nieuwe muziek ja. fysiek weer doen. Zeg okay. Maar dit was ja. echt meer een beetje om de fans, denk ik, te de, introduceren in de, ja. in, de, in de nieuwe sound in de waar Icosite in gaat. Ja, ah, ja, ja, oké. Okay. Ja. Oh, maar goed, uh, hoe is het uh, album uh, destijds ontvangen door de fans? Uh, want het album verscheen, denk ik, toen alleen op CD. Hè? Ja, eerst alleen op CD, natuurlijk niet. Ja, ja. verkocht u veel exemplaren van het album? Of, nou, het was weet? toch, het was wel grappig om te zien dat uh, volgens mij hebben we toen zelf 200, 200 stuks gewoon gemaakt yeah. uh, met, met ons zakje. Het ja. budget, natuurlijk. <laughs> ja, <niet> maar, <laughs> ja, ja, ja, <laughs> jong. En, uh, precies. Ja. En uh, nou, goed, weet je, uiteindelijk heb je er al die 200 CD's heen, en kregen we ja. dat label en zo. En toen kreeg we wat meer CD's en die Vinyl en zo erbij. En dat ja, je verkoopt gewoon op shows. Want de metal scene is gewoon zo supportive. Ja, dat is, dat was toen ook al zo. Voornamelijk bij de shows. Inderdaad. Precies. Weet je, van, je, je verkoopt gewoon die, die, die shirts en die CD's. En die Vinyl vooral. Van dat dat vinden metal gewoon super tof. Ik ja, zelf ook. Tuurlijk. Ik ook. koop zelf ja. ook altijd wat bij showtjes. Weet je ja. Of een nou shirtje is of dit of dat. Maar ja. uh, het was, wat ik vooral grappig vond om te zien. Is dat, dat die first press toch een soort cult-item werd. Uh, ja. Dus dat je die uiteindelijk gewoon terugvindt... Uh, online voor 50 euro per stuk oh, wow. of zo. You know? <laughs> dat en, dat, uh, en dat ze dan een beetje... switchen van 25 euro naar 50 euro... en daar weer 20 euro of zo. Dat is wel geinig goed <laughs> ja, dat die online... Uh, underground-markt ja. weer, uh, weer, do weer doorgaat. Uh, ja, inderdaad. Dus dat is dat heel tof om te zien ja. uh, vooral. Ik kan me voorstellen, ja, dat is natuurlijk uh, beperkt uitgebracht. Dus het is ja. ook een soort beperkt oplagen ja, geweest. Ja, ja, ja dus zeker. zeldzaam, ja. denk ik ook. Ja, ja, ja. ja. Ergens dus zo de, die ja. first press of oh, zo... Okay. gewoon een beetje ja. ook zo'n cult-relief. Uh, cult ja, Nederland, ja, ja. weet je. dat is eigenlijk de hele wereld over. Ah, ja. Dat was ook wel tof. Dat, uh, hij van de dat... site uitkwam. Uh, ik denk dat we een half jaar later stuurden we exemplaren naar Thailand en ja. exemplaren naar de USA en echt uh, midden Siberië of zo. zo weet je? Dat het echt maanden duurde voordat die cd's aankwamen. Dan kreeg je een berichtje op Facebook. Hey jongens, ik heb hem. Dat is gewoon heel cool. Ja, zeker. Dat doe je het allemaal voor. Zeker, uiteindelijk wel. Ja, ja. toch? Ja. Absoluut. Uh, en hoe werd de promotie voor het album gedaan? Je had wel Facebook, geloof ik. Hè? Dus ja. je net al uh, waren er daar ja. als bent je ook al actief op? Of? Ja, zeker. Ja. Facebook vooral. En dan gewoon foto's van de live shows posten. Uh, mm -hmm. Foto's van uh, dat we in de studio zaten. Dat we bezig waren op dat slaapkamertje met, ja. met, met, met, met nieuwe nummers. Uh, en uiteindelijk begonnen de shows ook al te lopen toen. Ja. Dit ja, is nog maar, natuurlijk ja. allemaal gewoon echt ver pre-covid natuurlijk. Dus, dus ja. je, je kon ook gewoon wel veel shows spelen. Ja. Er was ook wel ja. geld voor. We gingen ook vrij snel uh, internationaal. Dus naar, okay. du naar Duitsland en naar België wel uh, veel geweest ook toen. Wow. Met EcoSide. Dus ja, dat was tof Toen had uh, onze drummer Bas dat net zijn rijbewijs. Uh, die ging als achterjarige in een Suzuki, Suzuki Swift volgestouwd met gitaar... om op de achterbank uh, ja. reden we naar Hamburg toe... Alla. om te openen voor Gorguts, weet je wel. Oh, dat, wow. uh, ja, echt supervet. Ja. Toen wel, zeg maar, mijn helden destijds wel ontmoet. Uh, met, met Boltower gespeeld, Malevolent Creation. Uh, dat zijn niet de minste namen inderdaad. Nee, nee ja. dat zijn echt leuke namen. En ook uh, daar hebben we het net ook over gehad. Dat je ja. gewoon ziet dat, dat, dat grote bands nu ook gewoon... Nog steeds ook hoor. Ja. Uh, de kleine mensen ook gewoon supporten. Dat is heel tof. Ja, zeker. Nou, je hebt al uh, vragen beantwoord die ik klaar uh, <laughs> <hard> aan voor. <laughs> ervoor, maar uh, we lopen in op de tijd. Nee, nee, nee. Helemaal goed. Je bent uh, top bezig. Nee, er zijn uh, zeker niet de mensen na om mee te spelen? Waren dat ook voornamelijk festivaletjes? Of, uh, of uh, concerten? Uh, kleine concertzaaltjes waar je speelde. Uh, Botroor was uh, beroeg open air 2014. Dat is okay. nog steeds wel een van de feste shows ja. die ik gespeeld heb, denk ik. Heel vet. Ja. En uh, we hebben ook Cultfest een keer gespeeld. Dat was wat meer underground mm -hmm. uh, in, in het oosten van het land. En uh, ja, we hebben wel toen kleine festivaletjes gespeeld. Ook gewoon uh, Essen Dead Feast heette dat, geloof ik. En daar reden we toen heen. Mm -hmm. En we dachten van, ja, dit is ergens in een uithoek. Het uh, zal wel, weet je. Ja. En er stonden een paar, er stond één Amerikaanse band en, en Pugnant Stench. En we dachten van, ja, sure, op zich wel grote namen, weet je wel. Maar we zien het wel, het waarschijnlijk, uh, past er honderd man in of zo. En dan stijgen overigens zaal voor bijna duizend man. Wow. Weet je, van out of nowhere gewoon. Een heel, heel vette show was dat, dat ook. Dus dat... Uh, en toen waren we nog met z'n drie ook. Dus echt met z'n drieën. die Suzuki Swift. Zwift. Okay. Uh, Kijk ke keihard naar Duitsland, keihard naar België. Lachen. Echt genoten. Wel. Ja, ik kan me voorstellen. goede oude tijd. Inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, daar, ik ga zo weer even wat muziek voor jullie draaien. Uh, voordat we het zo uitgebreid gaan hebben over de opvolger. Metamorphosis. Die tien jaar later uitkwam. Uh, het volgende nummer wat ik heb uitgekozen heet uh, Crawling from the Crypt. Uh, die werd net zoals de hiervoor gedraaide titeltrekker. ook nog opgenomen of heropgenomen. Uh, kun je me in korte lijnen specifiek vertellen waar het over gaat? Ja, zeker. Uh, Crawling from the Crypt gaat eigenlijk over een van de eerste. De eerste verhaal die Lovecraft ooit geschreven heeft. Mm -hmm. Over uh, nachtmerries die hij had. Uh, waardoor hij meegenomen werd door. Uh, door een soort demonen, zeg maar. in, in zijn dromen. Dus, uh, en uh, die crawling van de crypt. Zeg maar. Ja, oké, okay, cool. Nou, dan gaan we nu dus uh, luisteren naar de originele versie van Crawling from the Crypt. En aansluitend Planet Eater. Beide, dus afkomstig van het debuutalbum Eye of Wicked Sight uit 2013. Tot zo. I want a Niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. En achter elkaar hoorden we de Scrolling from the Crypt en Planet Eater van het debuutalbum Eye of Wicked Sight van EcoSight. Een oldschool death metal band uit Haarlem met liedzanger Stan Govers. En Stan is hier vanavond bij Play It Loud, de gast en we praten over zijn drukke muzikale leventje. Hij is actief met drie brengtjes, inmiddels nu nog twee. EcoSight, Colombian, Necktie en Deep Root, waar we net in het tweede uur uitgebreid over gaan hebben. Met name de laatste releases van het jaar, maar momenteel praten we over zijn langslopende band EcoSide, dat sinds 2012 bestaat. Uh, was Eye of the Wicked Side of Eye of Wicked Side, sorry, ook uh, echt de allereerste release voor uh, Ecoside Of brachten jullie er ook nog uh, demo's uit? Ja, zei het al, hè? Ja, demo. Eén demo'tje demo heb je uitgebracht. Eén ja. demo'tje gedaan, maar die hebben we daar uiteindelijk, zeg maar, in Den Helder gewoon uh, al die fysieke plaatjes maar gewoon weggeflikkerd. Ja. Vooral gefocust op uh, I've Wicked Wicked Side. Echt, inderdaad. En dat is eigenlijk eerst de eerste al. echte, echte release. Echte release, ja. oké. Okay. En als je een uh, favoriet nummer van dit album mag benoemen, welk uh, nummer zou dit uh, zijn en waarom? Oeh. Goeie vraag. Ja, hele goede vraag eigenlijk. Ah, ik denk Crawling van the Crypt toch wel. Ja? ja, denk ik wel. Ik vind dat gewoon... Uh, die is gewoon simpel, effectief, lekker. Dat is ook de eerste die we gerecord hebben, zeg maar, in een nieuwe stijl. Okay. Ja, en dat, dat, toen waren we ook dat we dat hadden gedaan. Was het, ja, ja, dit matcht helemaal. Dat blijft gewoon... Uh, ja, ik vind het gewoon, blijf, blijf gewoon een lekker nummertje. Blijft zeker een lekker nummer. Ja, ik vond hem ook erg vet. Dat pakte ook gelijk in. Uh, goede, ja, zeker. Goeie ja. opener ook meteen. Ja, ja, ja, absoluut. Zeker. En uh, als jullie nummers van live ten horen brengen... welke is het bijvoorbeeld de grote favoriet van het Publiek... Uh, Eentje waar ze helemaal los op gaan. Ook oh, crawling, oh, crawling from the See, ah, ja, Kijk, ja, ja. Dus ja, nee, we konden hem ook gewoon aan. Het is gewoon, uh, we tellen hem dus niet af. Het is niet 1, 2, 3, 4, Pap hebben. Maar ik nee. kon hem ook aan als we crawling from the ja. nou, daarom beginnen we, weet je wel. Dus ja. dat is. Ja, met de vocals erbij en iedereen een beetje ophypen en doen. En uh, we, hebben, we hebben hem nu ook iets zwaarder gemaakt. Dus het middenstuk wat iets langzamer gaat. Uh -huh. Daar hypen we iedereen nu op. En dat is, ja... Het, het, uh, dat is helemaal los Ja, ja, ja morspits, het is, het uh, is echt uh, een, uh, Ik, ik, ver, ik verbaas me af en toe nog steeds over, over dat nummertje gewoon. Hij staat ook op Spotify wel redelijk hoog. Als, ja? Uh, ja, die recording staat volgens mij als tweede nu uh, oh, wow. meest beluisterde track. Oh, okay. Dus uh, dat is heel goed. Zo. Uh, hoe ging het in de jaren na de release van het album met EcoSite? Er is nog wel een groot uh, gat qua tijd tussen de release van Eye ja. Wicked Side en de opvolger met Amorphous in 2023. Ja. Tien jaar om precies te zijn. Uh, ja. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd met de band? Een hoop, denk ja, ik. En een hoop, uh, ja, corona ook zeker. Ja. Maar ik denk daarvoor ook al hoor. Daarvoor, uh, ik had het net al een beetje over, over dat metal altijd een trap is. Dus je wilt altijd wat harder. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk ging ik van de dead metal naar de brutal dead metal. Naar de deadcore, zeg maar. En dan is het een beetje van, ja, wat wil je maken? Dus in 2015 had ik al een beetje deadcore, uh, hardcore-achtige projectjes uh, daarnaast lopen. Mm -hmm. um, en de drummer en gitarist, dus Bas en Dennis... Die wouden ook wat anders. Rick, de bassist, was er inmiddels mee gestopt. Mm. Uh, we hadden al verschillende uh, bassisten gehad... Um. Dus ja, we wilden eigenlijk allemaal wat anders wel, denk ik. Ja. Uh, niet dat we weinig shows hebben gespeeld of zo, hoor. Na de release van I ging wel heel goed met showtjes en dit en dat. Ja. Maar we wilden gewoon allemaal muzikaal wat anders, wat ik zeg. Uh, ja. We waren jong ja. ook. Uh, we wilden ons leven opbouwen. We wilden onze school halen, ons rijbewijs halen. Ja, uh, werken, ja. <laughs> geld, geld verdienen, zeg Inderdaad, maar. Ja. Zodat je daardoor weer muziek kan namen, maken. Je ja, ja. kan focussen ja, op ja, je werk op ja, je ja, muziek. Ja. Ja, ja, zeker. En ik denk dat daardoor hebben we dus... Uh, 2015 hebben we gezegd van uh, laten we er gewoon mee kappen, zeg ja. maar you <laughs> en dit uh, project achtervolgt me al als een soort spook uh, sindsdien uh, nog oh, steeds. Dus oh, ja. uh, zo, zo erg dat we nu uh, gewoon weer terug zijn, want eigenlijk ja. zal Metamorphosis uh, 2014 uitkomen. Ja. Uh, maar dat is uiteindelijk helemaal opgeschoven naar 2023. Ah, joh. En dat ook uh, een beetje dankzij de coronatijdperk dat het uh, zo lang heeft moeten duren? Of, uh, nou, ik, ik denk toe? nou ja Metamorphosis bijvoorbeeld, de, de titeltrack was al geschreven in 2014. Oh, okay. Dus uh, we zouden eigenlijk release in 2014, maar we, ja. we kregen het gewoon niet niet voor elkaar qua uh, door middel van alles ja. en uh, ja noem het maar op de ene had dit de andere had dat die mm -hmm. was dus die was zo ja, ja soms kom je er gewoon niet uit met elkaar dat nee. is ook waarom ik nu nog maar actief ben in twee bands in ja. plaats van drie bands is dat ja. je, je moet dezelfde dus zelf doelstellingen hebben ja. en als je dat niet hebt dan uh, ja dan, dan nieuw. nou ja dan wordt het lastig wordt het, om, ja. uh, om door te blijven gaan zeg ja. maar dan voelt het een beetje als trek aan een dood paard ja. en dat uh, was met Ecosite toen ook het geval maar ik ben nu nog steeds verbaasd hoe we dit hebben gedaan want we waren ja. eigenlijk met de Morse's uit en dan klaar weer, zeg maar. Later ja, dat, hey, thanks, je hebt hier een album, doei. Ja. Maar nee, daarna kwamen we show, naar show, naar show, naar show weer. Dus uh, ja, we zijn gewoon lekker bezig. is uh, goed geweest uh, dat ja. het zo lang heeft geduurd. Ja, absoluut. Ja, ja ik denk het wel. Ja, mooi. En in het najaar dus van vorig jaar verscheen dan eindelijk de lang verwachte opvolger. Metamorphosis uh, is er ook een hoop veranderd qua geluid ten opzichte van jullie eerste langspeler. Mm, nou ja, wat ik net zei van Metamorphosis mm -hmm. zelf was dus al geschreven in 2014. Ja. Mm -hmm. um, daar hadden we één live opname van in Keulen was dat. Yeah. Uh, en wat we van, ja dit en dat moet wel weer een beetje hetzelfde worden als Eye Wicked Side, want uh, ja. we hadden wel wat singeltjes tussendoor nog gereleased. Het was iets ja. moderner, iets anders. Uh -huh. En uh, nou goed, weet je, mensen houden toch gewoon een beetje vast aan die oldschool sound en natuurlijk. Je zet mm -hmm. een sound neer als band. en Dat is een beetje wat mensen verwachten. Sure. Ja. Uh, dus nou goed. Wij die live opname zoeken uit Keulen. Wat speelden we daar ook alweer? <laughs> en uh, dat nummer is dus opnieuw opgenomen. Eigenlijk de rest van de nummers die op Metamorfse staan... allemaal daarop gebaseerd. Ja. Uh, en zo is die, uh, die nieuwe plaat dus weer helemaal eigenlijk in de stijl van... I've Wicked Sight, een soort uh, follow-up uh, daarop. Heel mm. erg uh, geïnspireerd door Def, uh, Pestilence en uh, Sepultura bijvoorbeeld. Oké, okay, dus uh, weinig verandering dus verder. Dus. Inderdaad, ja. ja. Okay. En uh, fans, uh, blij dat jullie weer uh, terug waren, denk ik? Ja, zeker met uh, de, de sound ook ervan. En ik denk dat we ook al een jonger publiek hebben weten te bereiken. Ja. Ik vond het uh, heel verrassend dat EcoSight nog steeds uh, iets kon doen in de scene. Zeg maar. ja. van, we hebben laatst een show gespeeld met wat jongere bandjes... Uh, uh, Good Slasher, Anapoda, Rectum Stretchers. En wij dan als ja. uh, afsluiter in, uh, in Utrecht. Uh, uh -huh. Dat was gewoon een uit, uitverkochte zaal. 150 man. Uh, oh, okay. Dat is hartstikke tof. Onze, ja. uh, onze release show van Metal Morphs is dus een patronaatcafé. Uitverkochte show. Uh, oh. openen voor uh, I Am Morbid met Carnation in beroeg. Uh, volgens mij ook uitverkochte show. Dus uh, oh, dat, uh, we uh, hebben wel echt wel weer vette showtjes gespeeld, ja. zeg maar. En dat, dat, dat verbaasde me dan toch weer. Omdat dat wij dachten eigenlijk van we releasen dit album en dan gaan we weer. Ja. Maar er was toch wel gewoon animo weer voor, voor Metal. En dat is een Beetje waar we het in het voorgesprek over ja. hadden, van die hele scenes gereset ja. naar COVID. Ja. Iedereen is weer wat gaan doen, cool. of het nou met zijn oude band is, ja. met zijn nieuwe band is, ja. uh, en mensen zijn boos. Ja, heel veel nieuwe bandjes zijn ja, Mensen zijn gefrustreerd ja. en ja. die willen gewoon harde muziek luisteren. Dus Inderdaad. harde muziek is helemaal opkomen. En maken. Ja, en maken oh, ja, ook nou, zeker. Ja, ja, ja, en het is gewoon heel vet om allemaal op die kleine bandjes te zien. Ik vind Guts uh, Slasher vind ik, uh, fantastisch. Ja, ja. Ik vind Violent Silence uit Haarlem fantastisch. Obstructor, Headless Hunter. Ja, allemaal goede bands. Allemaal ja. goede Headless bands. Hunter zeker vette band. Ja, Eindhoven, ja. Ja, zeker. Nou, ja, die heb ik ook een paar keer gedraaid al. in de, ja, de, vet hoor. Ja, zeker vette band. En, uh, en hoe werd het uh, album uh, ontvangen na zo'n lange stilte? Er werd veel verkocht. Uh, er is dus ook fysiek verschenen, uh, want ik heb hem hier gekregen van jou. Ja, ja zeker. Bedankt. Ja, ja. We hebben hem uh, via een label ook uh, laten printen. Mm -hmm. En uh, zowel vinyl ook als cd's. Uh, en die vinyls gingen weer hard, cd's gingen weer hard, t-shirts gingen ook weer hard. Cool. Dus uh, Longsleeves hadden we deze keer ook. Ik was zelf heel blij mee. Ik hou er ja. heel erg van, van Longsleeves. Dus ja. dat was uh, tof om te doen. En we hebben via twee Spaanse labels gedaan. En nou, dat is ook wel grappig. Hè? We, ja. we kondigen dat allemaal van... Hé, hey, we gaan dit en dat. We gaan het allemaal releasen. En ineens heb je twee labels in je inbox uit, uit Spanje. Van hey mag ik het releasen? Oh, wow. En dan uh, ja, prima. weet je, maar maak je, maak je een goede deal. En uh, verkoop, je wat, uh, verkoop je wat platen. En, uh, maar het, het gaat voor mij voornamelijk weer om, om de shows doen. Ja. Ik had niet ja. verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Nee, dat lijkt dus toch vet. En echt lekker lekker uitlaagklep. Het ja, gaat ja. ook wel lekker... Uh, los op het podium uh, zag ik al. Absoluut, in, uh, wat absoluut. Ook. en ik heb mijn uh, gitaar aan de kant gegooid. Ja. Dus ik doe nu alleen vocals. Ja. En, uh, dat en dat vond... deed je inderdaad ook uh, in ja. het begin, geloof ik. En ja. nu uh, dus alleen maar vocals. Uh, ja, ja, ja, ook omdat een beetje dat stilstaan te beperken. En ik, ja. ik wil gewoon echt met de ja. crowd ja. Ja. iets doen. En gewoon meer de crowd betrekken. Ja. En die microfoon en bij op mensen in, in, in hun mond stoppen. Ja. En uh, zelf uh, lijp schreeuwen en met dat ding zwaaien. En <laughs> stage dive. Ja, precies. Dus uh, en als je gitaar in hand hebt, gaat het iets moeilijk. Moeilijker. Ja, klopt dus, dus ja is dus zo het doen beperkt, en dus, uh, ja, we hebben nu een uh, nieuwe gitarist erbij Jesper ja. uh, Dennis is basgitaar gaan spelen uh, bas nog steeds op de drums uh, Daniel als leadgitarist en ik doe vocals oké okay. en het uh, schrijfproces hoe is dat uh, en het opnameproces hoe is dat verlopen van uh, metamorphosis voornamelijk ook weer met bas geschreven ja. Dennis heeft nog een nummertje geschreven ook transcendence of the mind mm -hmm. en uh, ja het skeletje gebouwd iedereen eroverheen gepist en uh, en wat vet gemaakt, gewoon met z'n allen. Okay. Dus dat uh, zeker. En, en de inspiratie voor het album? Uh, voornamelijk Pestilence denk ik. In, in dit en, en de, niet de invloeden, eraan. maar de, de inspiratie. Oh, inspiratie. Ja, inspiratie. Ook, ook weer echt. Weer HP, H.P. Lovecraft, zeg ook maar. Weer. Echter. Okay. Ja, dus ja, ja, we wouden echt weer zeg maar, ja. de volle opmaken voor Eye of Wicked Sight. Nou, Oké, okay. cool. En, en wat betreft het schitterende oldschool death metal uh, artwork van het album... Uh, wie was hiervoor uh, verantwoordelijk? Goeie vraag. Dan? Ja, ik weet, weet zijn naam eigenlijk niet in mijn nee. hoofd. Maar hij heeft uh, Grave gedaan ook. Uh, ja. at, the, at the Gates heeft hij gedaan ook. Dus, bloeder, uh, en, en deze, Dat is wel grappig. Uh, leuk weet je. Deze Alm-Art hadden we al in 2014 ah, laten maken. Dus die hebben uh, jullie gewoon... Uh, nou, we, we hadden hem niet bewaard. <laughs> niet? Oh. Nee, dus we moesten hem vragen van... Uh, heb je hem nog? Uh, heb je hem nog uh, ergens? Ja. Dus hij <laughs> ja. had schijven schrijver van 10 jaar terug oh, Ja, echt. En hij had, wow. had het nog hoor. Hij oh, had wow. hem nog helemaal full quality. Alles high res. Uh, dus daar ja, konden oh. we gelukkig alles gelukkig mee maken. Dus weer de vinyl en de cd-art en... Nee, alles erop en eraan. En, uh, en dat is ook wel het leuke aan Ecosite. We hebben dus alleen de art dus laten maken nu. En de rest, dat doen we allemaal zelf. Alle layouts mm -hmm. en uh, dingen. We hebben Metamorphosis ook zelf gemixt deze keer. We hebben alleen de drums opgenomen bij de drummer van mm -hmm. Cryptosis. Uh, en alles zelf geproduceerd dit keer. Dus niet uh, in een studiootje oh, okay. uh, laten opnemen. Mixen, alles zelf opgenomen. Alles behalve zelf, de dan. drums dan. En ja. het zelf gemixt en gemasterd. Oké, okay. hey, daar word je ook uh, vanzelf handig in. in de ja, ja, ja, zeker. Dat heb ik ah. ook al geleerd in tien ja. jaar. Ja, ah, zeker. Ja, <laughs> Van dit uh, album ga ik twee nummers draaien. Voor uh, dit eerste uur al waar je op zit. De keuze viel op uh, On the Shores of Madness. En de titeltrack. Van de eerstgenoemde verschenen tekstvideo. En van de titeltrack zelfs een bijbehorende videoclip. En Wie hebben jullie voor deze videoclip ingeschakeld? Uh, Vriend van de drummer van hij heeft filmacademie gedaan. was. Uh -huh. En uh, nou, hij, hij kende nog iemand hè. via VIA. Het is allemaal do-it-yourself uh, eco-site voornamelijk. Ja. Dus uh, ja, via Weel via vinder, weer, klein... geregeld. En uh, een leuke locatie uitzocht in Ter Apel. Helemaal uh -huh. heen gereden uh -huh. daar. En, oh, wow. uh, en toen hij uh, een videoclip geschoten. Ja, ja. cool. Uh, was er nog een uh, bepaalde reden dat jullie ervoor kozen om deze nummers een uh, tekstvideo en een videoclip op te nemen? Of? Uh, nou ja, ik denk meer omdat het, het is gewoon niet meer zoals het tien jaar geleden was. Je moet mm. echt beeldmateriaal uh, bij je muziek hebben. Je ja. moet iets meer kunnen laten zien dan alleen je muziek. Ja. En dat is ook uh, de presence op social media, de presence op, uh, op YouTube. Mm -hmm. En daar hoort beeldmateriaal bij. Dus uh, zodoende ja. dachten we lyric video en een videoclip. Ja, nou, en dat werkte wel goed. Ja, zeker. Dat werkt altijd uh, goed. Ja, we gaan er uh, nu naar luisteren. om the Shores of Madness dus als eerst. En daarna de titeltrack Metamorphosis. Tot zo met het slotwoord. En als we sluiten, dit eerste uur draaide ik de titeltrack van Icozijds... tweede langspeler Metamorphosis... dat vorig jaar op 23 oktober is verschenen via Memento Mori-label... en op vinyl via Violence in the Veins. Op vinyl is het album in een beperkte oplage verschenen... als ik me niet vergis. Ja, ja, Ja. Uh, nog steeds uh, beschikbaar voor de liefhebbers die nu luisteren en denken... ...hé, hey, ik wil dat album hebben op uh, ja. een nieuw. Ja. En ook op cd. Ook ja. op cd, nog altijd uh, verkrijgbaar. Zeker. Ja. ja Ik heb hem hier uh, liggen. Ik ben heel blij mee, uh, Stan. Ja, Super bedankt uh, voor het album. Uh, ja, geen probleem. Uh, onwijs vette muziek. Uh, waar kunnen de mensen terecht als ze jullie uh, willen supporten... ...door merch of muziek voor jullie te kopen? Zeker even volgen op ecosite-official op Instagram. En daar kan je via onze linktree in onze bandcamp komen en uh, bij eigenlijk alles, bij de YouTube, bij de Facebook uh -huh. en nou, vooral naar de bandcamp gaan als je een shirtje of sokken wil. We hebben ook sokken. Oh ja, ik zag het inderdaad voorbij komen. Cool, man. Ja, ja, ja. ja die gaan hard ook. Dus als je ja. sokken wil, dan moet je snel naar de bandcamp toe. Oh, wauw. Dat is nou, leuk. Misschien ga ik ze ook nog wel even scoren. Ja. Ik, ik vond ze wel erg vet, inderdaad. <laughs> Zo, jullie weten wat jullie te doen staat, luisteraars. Vind je deze band te gek? Help je ze enorm met jullie support. Ga dus naar hun bandcamp, een website zoals Sten het al aangaf, en koop hun muziek of merch. Nou, je kan natuurlijk ook bij de shows terecht hè? en daar kan je ze ook kopen. Absoluut, Uiteraard. Ja, we spelen. Ja. Ja. 11 augustus spelen we in Musicon Den Haag. Musicon in Den Haag. Yes. Nou, Daar ben nog nooit geweest. Ik ben erg benieuwd. Dat is een leuke ja, ja, leuk uh, tent. Ik wil zeker een, uh, een showtje van je bijwonen. Want dat lijkt me onwijs vet. Moet je We hebben uh, dat uh, al over gehad. Hè, je show. En, uh, ja. en hoe je uh, nu wat meer het publiek erbij betrekt. Precies. Ook en alles, he, gitaar, wat, uh, wat, meer, wat meer vrijheid hebt inderdaad. Ja. Ja, dus uh, ja, ik zou zeggen kom uh, 11 augustus naar MusicCon. En uh, dan ga je het allemaal zien. En dan ja. uh, leer je dat je over. Kan je meeschreeuwen. Uh, ja zeker. En de kaarten zijn al beschikbaar. Ja, wat, uh, ja. wat mogen ze kosten? Hoe uh, weet ik ja. niet. helemaal, maar niet duur. Volgens mij ja, een tientje, ja, tientje of zo. Of net iets boven een tientje. Tientje, 13 euro of zoiets. Ja niet geest. Nou. Is het is het wel een middagshow. Het is op zondagdag. Dus, uh... oh. oh, zondagmiddag ook. Ja. Ja. Ah, hoe laat begint het? Uh, volgens mij om twee uur. Twee uur. Ja. En dan hoe lang hebben jullie de tijd om te spelen? Half uurtje. Half uurtje. Dus oh, ja. dat is niet lang, maar toch. Wel vet. Kort maar krachtig, zullen we zeggen. Kort maar krachtig. Dat, Dat hou, hou ik zelf op. al van, he? Ja, ik ook. Vind ik wel <laughs> nou, dan uh, was het weer even voor het betreft het eerste uur. En na het nieuws van tien uur zijn wij uiteraard weer terug met meer muziek van Sten En zijn bands EcoSite, Colombian Necktie en Deep Root. Dus uh, blijf luisteren. Uh, bedankt voor uh, zover. En uh, nou, jij ja, nog wat toe te voegen? Kort hebben we nog wat... Uh... Hebben we nog heel kort? Ja. Hartstikke leuk. Nou, in ieder geval. Iedereen, thanks voor het luisteren. Tot zover. Ja. Dat is nee, hartstikke ja, leuk. En uh, stay tuned als je van nog uh, hardere muziek houdt dan EcoSite. Nou, nou naar Deathcore. Yes. yes. Ik ben er erg benieuwd. Ik uh, ben uh, zelf nog uh, niet bekend. Ik heb nog niet veel geluisterd van je. Behalve dan die single natuurlijk. Dus ja. EcoSite. Dus. We gaan uh, zo direct luisteren naar het tweede uur. Tot zo. Bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.